Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Jongeren die samenkomen in een zuipkeet of een schuur of zolder... zouden beter in de gaten moeten worden gehouden. Gemeenten zijn verantwoordelijk, maar volgens alcoholinstituut Stap en Trimbos is er nauwelijks toezicht... Deze vrienden in het Drentse plaatsje Ruinen vertellen wat er zo fijn is aan hun privé kroeg. Ja, lekker. Ja? Ja. Gewoon altijd met de kameraden zijn. Ja, als er niks te doen is kun je naar de keet toe. Je altijd een plek om uh, te zitten. Uh, je bent net iets closer met elkaar, dus dat maakt het wel leuker dan uitgaan, vind ik. De collega's van NOS Stories vroegen het aan 1400 jongeren die wel eens naar zo'n keet gaan. Bijna de helft van hen is minderjarig. Stap en Trimbos zijn bang dat die ook alcohol drinken. De politie in Vlaardingen heeft een man van 19 opgepakt die een explosief bij zich had. Hij liep rond in de buurt van het huis van een Vlaardingse loodgieter. Daar zijn de afgelopen maanden al tien aanslagen gepleegd. Koophuizen zouden een klimaatlabel moeten krijgen, zeggen drie grote banken. Op die manier kunnen nieuwe bewoners beter inschatten wat het risico is op nattigheid of juist extreme droogte... Dat laatste is heel slecht voor de fundering, merkte ook Melissa uit Arnhem. Twee jaar geleden is het huis doorgezakt aan een kant, aan de rechterkant, waardoor de scheuren in de muur zijn ontstaan. Daarbij is ook de riolering beschadigd, eh, waardoor er, er constant een, um, een rioolgeur um, beneden in de, in de gang hangt. Alleen al het vervangen van de fundering kost tussen de 70.000 en 90.000 euro. En een petitie om een straat in Den Haag te vernoemen naar Alexei Navalny gaat behoorlijk hard. De belangrijkste tegenstander van de Russische president Poetin overleed vrijdag in het strafkamp waar hij zat. De petitie kwam een dag later online en is al dik 23.000 keer ondertekend. De gekozen straat in Den Haag is niet toevallig. Het is de plek waar de Russische ambassade staat. En het weer nog. De dag begint grijs, maar wel bijna overal droog. Neem toch maar een paraplu mee zo. Want begin van de middag gaat het vanuit het westen regenen. Het wordt vandaag rond de 10 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Mijn naam is Sheryl en uh, ja, ik heb er weer zin in hoor. Ik nou buiten adem van dat gezaag allemaal. Klinkt afgezaagd, ik weet het. Ja, woensdag uh, hoogste tijd luisteraars om, uh, nou ik zei het al, de week door te zagen. Nou, ik ga eerst maar eens bekendmaken aan nu hoe ik me voel vanmorgen. Baby's good to me, you know she's happy as can be, you know she said so. I'm in love with her. baby says she's mine, you know She tells me all the time, you know She said so I'm in love with her and I feel fine I'm so glad that she's my little girl She's so glad She's telling the world That her baby buys her things, you know He buys her diamond rings, you know She said so is it like in love with me and I feel fine. in love with me and I feel fine. Nou dan weet je dus ook meteen I feel fine luisteraars. Even naar de kerk, ik hoor even naar de Westminster Cathedral, ik moet even bidden eerst, even om de week door te zagen. uitgebeden ben daar in de kerk, daar ben ik helemaal mijn, mijn geloof kwijt, luisteraars. Het is wat hoor, om je, om je geloof te verliezen. Luister maar naar RM. Die weet alles over Losing My Religion We zijn met erop, hoor, eh, luisteraars. Gelukkig maar, want anders zou je echt je geloof eh, kwijtraken. En eh, nou ja, dan, eh, dan is er van alles aan de hand. Dan kom je misschien wel eh, in het paradijs terecht. Amen in de corner. Amen in de hoek. Die zingt erover. Paradise is half as nice. Then I'd rather have you. Keuze, uh, Herman Hearns. Uh, Paradise. Nee, Herman Hermes, wat zeg je nou allemaal? Sorry, Chrissy in de Sunshine, bent zeker. Nee, even kijken hoor, wie, wie zijn het ook weer die dit zingen? Oh, dan gaat, gaat de telefoon ook nog eens luisteren. Nou, ik start het volgende plaatje maar even in. Het gaat over de regen. ever seen the rain. Nou, dat, dat zal uh, ongetwijfeld het geval zijn, luisteraars. Want het regent alleen nog maar uh, hier in, in Nederland, uh, lijkt het wel. En het gaat vandaag ook weer plenzen. Uh, nou, dan moet ik maar een plaatje aanweiden ook. Uh, ik hoop dat het helpt. The Animals met House of the Rising Sun. Nou, dat moet helpen tegen de regen, toch? There is a house you are. Animals, hoor. Als ze het een keer trokken op dat orgel ook bijvoorbeeld, hè. Met een house of the rising sun. Kan je zomaar maar gebeuren dat je gisteren nog een meisje had... en dat ze het, dat ze het vandaag heeft uitgemaakt, mannen. En dan kun je met recht zeggen... I'm her yesterday, man. I'm her yesterday, man. Yesterday man, als je je meisje kwijt bent. Ja, daar ben je haar. Yesterday man. Ja, luisteraars. Uh, rond de klok van uh, half negen. Ja. Ga er maar even lekker voor zitten. Dan gaan we naar een rokersfeestje met Harry Jekkers. We gaan lachen. En uh, ja, roken dat komt natuurlijk allemaal in je ogen. Als je daar uh, te veel uh, van, uh, van paft. Hè. Als je zeg maar uh, heel, heel, uh, op je longen rookt. Je blaast dat uit. Komt ook allemaal in je ogen. En wat gebeurt er dan? Luisteraars. Schrik je het de platter I'd be denied mm -hmm. oh, They said someday Good job. Het wijde hit van de Smoke smokeheads in your eyes. Nou, je moet helemaal geen rook in je ogen hebben, luisteraars. Dan helemaal niet. In Schalkwijk vanmorgen, in de Haarlem-Schalkwijk, uh, grote brand. Uh, uitslaande brand, met hele dichte zwakte rook. En uh, de bewoners kregen al heel vroeg in de morgen een, uh, een NL-alert van de brandweer. Dat ze hun ramen en de deuren gesloten moeten houden. Ik geloof dat dat nog steeds zo is. Uh, en de ventilatie in hun woning moeten uitzetten. Want het, is, uh, het levert het nodige gevaar op. Rook, rook, rook. En Harry Jekkers, die, die wil gewoon lekker roken. En als hij naar nou een feestje gaat, dan wil hij verdorie ook roken. Rook, Rick, he, die rookt ook nog. En niet zo'n beetje ook. Niet? Die zegt altijd, Jekkers, gewoon doorstomen. We komen vanzelf in de haven aan. <lacht> die rookt nog een partij, jongen. En die had, laatst was ik bij hem in Den Haag. En toen had hij een leuk Haags verhaal over dat roken. Dat vond ik wel gaarne hoor. Ik weet goed hoe die begon. Hij zei van, Jekkers, Jekkers, Jekkers. Je mag tegenwoordig nergens meer roken. Zelfs in een vliegtuig moet je op beurt gaan staan. Ik was laatst op mijn feestje, Jackas. Een feestje. Dus moet je goed opletten nou allemaal. Een feestje. Ik kom eens in de vier jaar op een feestje. Bij mijn zus. Het is het enige feestje. De rest kan uitvallen. Ik kom daar met... Mocht je niet meer roken. Een feestje. Mag je niet meer roken. Dat noemen ze een feest. Dan moet je op het balkon gaan staan. Het was vijf graden onder nul, zeg. Of in de keuken onder de afzuigkap. Dat mag ook. Dat mag ook. Sta er in je eentje feest te vieren. nee. Lekker waar is de tijd gebleven van het echte leuke feestje van vroeger hier in Den Haag. Weet je nog? Haal hier voor al je ooms en tantes hun eigen sigarettenmerk in huis. Dat zetten die in glaasjes op een wit tafel laten. Tussen de pepsels en de Nootjes... En met z'n allen lekkere kringetjes blazen. Lekker schelden met de overkant van de tafel, weet je nog? Daar hing zo'n rookgordijn. dat maakte niet uit wie je verrotschoot. Het maakte niks uit allemaal. En de kinderen vonden het ook leuk toen. Zo was dat. Die zeiden: opa, steek nog eens een pep op. Het ruikt zo lekker naar toffee. Dat was toen. Moet je die kinderen van tegenwoordig horen. anti rookfundamentalisten fundamentalisten zijn het. Allemaal. Ik heb ook zo'n neefje. Dennis. Zo'n 12-jarig thuisbankiertje met een eigen faxnummer. Als je aan hem vraagt wat wil je laten worden, Dennis? Dan zegt hij rijk, rijk, rijk, rijk. Maar voor die kon lopen had hij al een krantenwerk. Dat eikeltje zegt. Tjoe, jonge, zo maar goed, daar gaat het even niet om. Ik, ik sta buiten op het bakon als enige te roken. Vijf graden onder nul. Mijn kraag op. Ik denk, nou, lekker feestjes. hè. kan het Vijf graden onder nul zitten te roken. In... Ik was de enige die nog rookte. Dat had een voordeel. Zo gaan we in die voorkamer. Denk, lekker af en toe er tussenuit naaien. Lekker even op het bakon staan. Ik neem één hes. Gaat achter mij een raam open op dat bakon. Is het dat kleine dat thuisbankiertje. Die vervelende Dennis. En die zegt tegen mij in dat vervelende dialect wat hij leert op de basisschool... Zet hij tegen mij, oom Rik, kunt u niet ergens anders gaan staan roken? U staat precies voor mijn computerkamertje te roken. Ik zeg, je rot op, joh, Dan moet ik op het dak gaan zitten ofzo. Dus eikertje. doe dat raam dicht joh, minibed. bed. Ik zou er Hij ging gewoon door, hè? Want, zei, weet je Hij zei: van, Wist u, Omerik, dat roken de gezondheid kan schaden? Krijg hij een college van zo'n klein klootzakje. weet je wel? Ze zijn allemaal opgestookt tegen dat roken op de basisschool. Hij had ook wel een of ander project gehad, hoe heet dat ook alweer? Sigaretten uit te perpen, weet ik hoe het allemaal heet. En ik zeg: Op een gegeven moment was ik hem zo zat dat hij bleef maar doorgaan. Hij zei: van, Vijf procent van de rokers zijn al na vijf jaar. Ik zeg Dennis hou je kop toch dicht, jongen. Ze doen het raam dicht. En spul, hup, snel, kom op, vlug. Dan zal ik je zo'n ram voor je rom geven dat je via je modem en internet op de beursvloek van Japan uitkomt. Zou dat niet doen. Maar ging gewoon door, hè? Ja, maar 5% van de rokers, oom Rick. Ik zei, Dennis, doe dat raam nou dicht. Dadelijk loop je muis weg. En Uiteindelijk doet dat zeikertje dat raam dicht, weet je wel. Ik denk, hé, lekker even roken, verbrand ik mijn poten, zeg. Kan Vergeet het te roken, het ergste wat je kunt doen, zeg. Kaleer, zeg. Ik denk, nou, een nieuw sekje draaien, maar we gaan het dan proberen. Met vijf graden onder nul sekje, dat lukt niet. Ik denk, heb ik dat weer, zeg. Kijk naar de voorkamer om mijn klaar op te warm, om buiten Wat een klote feestje. Ik ga die voorkamer in, ik had het leuk te doen. Wat een zijkers zijn dat. Die zijn allemaal gestopt met roken, ken je dat? Zal daar overal zo'n pleister zitten? hier, daar, daar. En dan denk je, ze hebben een plaster, ze zijn gestopt met roken, ze houden hun bek wel dicht, maar nee hoor, juist gaan ze dan leggen afhoeren over dat roken. Ik ben al zet maanden gestopt met roken, maar ik krijg steeds m'n en m'n en benauwerder en m'n Ik ben al jaren jaar gestopt met roken als mijn dikker, mijn dikker en mijn dikker en dikker. Ik krijg ook last van mijn dikke. Als je er een geintje over maakt, dan is het feestje te klein, want ze kennen nergens meer tegen, die zerkers. Zeg tegen die bolle, weet je hoe je nou kan afvallen en toch stoppen met roken? Hij doet. Zo moet je die plaster op je bek plakken bij je ogen. Nou, er werd daar totaal niet om gelachen, dat wees. <lacht> dat is daar geapplaudiseerd zijn. Joi, jongen, jongen, En ze zijn pislink, want ze roken niet meer. Ze zijn weet je wel. En dan gaan ze rare dingen tegen je zeggen hoor. Ze zegt tegen mij, jij ja, ook nog hè Rick? Ik zeg ja, nou en. Nou en, kom nou joh, kom joh. Nou, kom maar, kom hier. Hij zei jij nog, dus dan ga je gemiddeld tien jaar eerder dood. Ik zeg, geef niets, niet om een klote en dan gaan ze flauw lopen doen. Dat doen ze altijd Dan gaan ze lopen uitrekenen dat wij rokers de samenleving zoveel geld kosten. Wij schijnen heel duur te zijn voor de niet-rokers. Dat is toch een lul jong, wij betalen ook al alles mee. Hoe dan? Zit door te roken, we betalen accents. Daar gaat een heleboel van in de schatkist, zei ik En dan ineens is die accents peanuts. Nood is accents peanuts, maar dan opeens wel. En dan komt een zakje pannen er pas echt bij en dan gaan ze rekenen hoor, die uitgerookte boekhouders. Ik rook nog, dus heb ik meer kans op long, vaat en hartziektes. Die krijg ik allemaal, ter plekke. En dan word ik aan geholpen, of ik wil of niet. Ook dezelfde avond, meteen hè. Ik word gedotterd, kost 50.000 gulden. Ik krijg een open hartoperatie, 100.000 gulden. En wie moet het allemaal ophoesten? Zijn de armen niet rokers. Ik een dat je makkelijk betalen. Je bent gestopt met roken, je had wat ouder. Nou, ze gaan absoluut niet solidair zijn met mijn stoflongen, pislink met z'n allen. Ik zeg, rustig nou een beetje, zal ik nou eens even voorrekenen, zal ik dan eens gaan rekenen? Wie nou wat in verte eigenlijk kost en wanneer en waarom en hoeveel en waarom? Ja, ja? nou rustig maar, rustig maar. Jij zegt dat wij tien jaar eerder de rokers, hè? Jullie worden gemiddeld 75, jullie zijn gezond, toch? Jij bent gezond, 75, dus ik word maar 65, klopt dat? Zijn je erger worden, toch? Toch, ja, toch? Nou goed, ik, bedoel, ik betaal mijn hele leven AOW, maar ik zal er leuk van genieten. Maar ik betaal wel mee aan die AOW van jou. En jij gaat tien jaar lang 20.000 bruto per jaar vangen. Dat is twee ton. Dan ken ik van gedotterd dat en een open hart, hart. Dan ben ik nog altijd vijftigduizend gulden goedkoper uit dan jou. In feite komt het erop neer dat ik jouw aardig dag bij elkaar loop te paffen. Dat komt echt... Uitgeluld. Ik ga even naar het balkon, ik heb nog een hoop te doen. Lachen jekkers, Ze waren totaal uitgewild. Het was doodste stilte in die voorkijks zo, dan heb ik ze eens lekker te pakken allemaal. Ik neem één hash begint achter mij het programma Windows weer. Op. Dennis doet ogenblikkelijk dat raam dicht. Meteen. Ik wil je niet eens horen. Maar hij zei heel haastig: Het spijt me heel erg van net, Omerik, Wat ik allemaal gezegd heb. Maar kunt u me nu helpen? Want mijn computer doet opeens zo raar. Heeft u daar verstand van? Ik zei, ja, daar weet ik alles van. Kluidzakje. Kijk, dat komt omdat dat raam de hele tijd open staat. Dan gaat het fout. Dan vliegen al die virussen naar binnen. En dan gaat het fout met je. Die... Ik zei, nee, nee, nee, zei hij. Dat is het niet, Omerik. Mijn computer onthoudt opeens niets meer. Ik zei, ja... Ten, dan heb je pech gehad, dan heb je computer met Alzheimer. GELUIDEN. En opeens begon hij te schreeuwen als een speenvarken, jongen. Hij zegt van, Omerik, oh, Rik, oh, nu gaat het helemaal fout. Het gaat helemaal fout nu. Er komt overal rook uit. Ik zeg, ja, dan ben je helemaal de lul, dan moet je hem op balkon zetten. GELUIDEN. Ik zeg geef hem maar aan, weet je wel. En raam, dicht, raam, ook kreeg ik ruzie met zo'n klein gauw Dat ze lullig vanwege dat roken, weet je wel. Wel en niet, wel en kwaad. En zijn moeder erbij, iemand een toffee, ook gezegd. <lacht> ja, en op een gegeven moment, weet je wel, Nou ja, was ik eindelijk alleen op het balkon. En ik denk, hè hè, eindelijk eens een keer een sekje, jongen. Ik neem één hers. En één, één komen dan die uitgerookte boekhouders uit de voorkamer voorkamerdreig... en melden op het balkon die zerkers. Hé, hey, Rick, geef mij even één hers. <lacht> zeg, wat is dat? zit je plaster los. Ja. Ik heb hem voor zijn ogen uitgedrukt. Zo. Ik zeg als je wil roken, dan ga je maar lekker, eh, ga je dan lekker peuken rapen. Dat noemden ze in de Tweede Wereldoorlog buckcheck. Ja, dat heeft mijn vader hem een keer verteld. Ja, Rick die zei, Joh, jak, als ik liep naar huis, ik denk, ga lekker thuis televisie kijken. dan De gaven hoe, kom thuis, zet de televisie aan, Catharine Kel. Daar gaat het over wel of niet roken en wie het wat kost. je wordt er helemaal van. Die hele televisie, dat ben ik met Rick eens. Ik word daar gek van. Steeds meer nette, ik weet niet of jullie dat ook vinden. En steeds slechtere programma's. Gek word je ervan. Weet al die dingen. Kijk, het bijna nooit hoor. Uh, braken met Joop kookhekken, heb je. En, uh... Ja, Harry Heeft totaal geen moeite met roken. Dit is een warm marmelade. Obladi Oblada door de marmelade, Luisteraars, oorspronkelijk natuurlijk Bekend van de Beatles. Jawel Dit zijn de burps Turn, turn, turn, turn Rij je nog maar eens lekker om als je op bed ligt Dat betekent het eigenlijk to turn, turn, turn. There is a season turn, turn, turn. Thank hey. hey. and turn Van de Birds, turn, turn, turn, turn. Ken je de Dave Clark 5 nog? Nou, daar moet, je, daar moet je natuurlijk de jaren 60 een beetje meegemaakt hebben. Wil je dat nog goed kennen? Maar ja, ook de ouders, die, tijdens, tijdens jouw jeugd hebben je, je ouders dat waarschijnlijk heel vaak thuis gedraaid. Het was een grote hik, een grote hik, een grote hit. Klet all over heette het nummer. En, en het klonk zo. Ik ben zo blij dat jij van mij bent. Dat klinkt zo hebberig, hè? Van mij. Je bent van mij. Je bent van mij. Let's go, girls. Ja, dames. Ga ervoor. Voel jezelf een vrouw. Shania Twain. Glad I'm a woman. En ja, zo blij voor jullie dames. Dat je, je allemaal voelt als een vrouwtje. <laughs> Zelfs als je jongetje geboren bent, dan kan je hier nog voelen als een vrouwtje. Komt ook voor. Ga ik niet over uitweiden, ga ik niet doen. Nee, dat is allemaal niet nodig. We gaan genieten van een zonnige middag. Ik weet niet of dat vanmiddag nog lukt hier in, in de regio, want het gaat regenen. Maar eh, dankzij zij duif die de week doorzaagt, luisteraars, een zonnige middag met de Kings... Thank you. De zomertijd komt er aan. De let is er al, hè? die is veel te vroeg begonnen. Hè? En de zomertijd komt er aan. Uh, we gaan eruit met klassiek. Ja, klassiek duif, ja. De week doorzagen met klassiek. Ja, maar wel heel bijzonder klassiek. Wordt gezongen door uh, niemand minder dan Jasperina de Jong. Gaat over Vivaldi. Tot straks. Vivaldi, die. Ik hou zo van Vivaldi. Ik weep zo met Vivaldi, ik kan hem altijd horen. Het is voor mijn oren, maar op de radio is het altijd Adamo. Of kor of Rob, of Noem, maar op, u weet precies wie ik bedoel. Die troep, dat stel, u kent ze wel, een ramp. Wordt muziek al gevoel, maar als er ooit een ramp gebeurt, waarom de hele natie treurt bijvoorbeeld met een meen, of een gebootste drink, denk af aan de rein. Oh, wat een paniek, oh, wat een tragiek. Nee, nee, nu geen muziek. Dan kan Gorrie brokken, doodspleek en geschrokken. In een hoek gaan mokken. En dat is dat, trol, dal, dal, dal, Bij toverslag en de dag voor mij Ik weet het leed is bijna niet te stelpen De nood is groot, maar ik kan het ook niet helpen Ik hou van Vivaldi, Vivaldi, Vivaldi, Vivaldi Ja ik hou van Vivaldi, Vivaldi In diepe smart gedompeld. Ik deed het wel, maar heel die lange rampendag dan jubel ik en schaatterlag. Hahaha! Ha, helaas voor mij.